Jury Dubinitski met het ene De grote ingreep op de A4 bij Leiden om het aantal files te verminderen heeft niet geholpen. Het is er volgens de ANWB en de Verkeersinformatiedienst alleen maar drukker geworden. De verbouwing van de snelweg kostte een paar jaar geleden 600 miljoen euro. Volgens de VID kunnen er minder opstoppingen komen door een extra rijstrook aan te leggen, maar Rijkswaterstaat zou daar weinig voor voelen. Het Centraal Planbureau blijft optimistisch over de economie. Die groeit dit jaar naar verwachting met 1,8 procent. Voor volgend jaar is het CPB nog iets optimistischer dan eerder. Tot nu toe werd uitgegaan van een groei van 2 procent en dat is nu 2,1 procent.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 Het ministerie van Defensie is mogelijk voor miljoenen opgelicht door het bedrijf dat eten en drinken van militairen op missie in Oeruzgan verzorgde. Het bedrijf Supreme rekende bewust te veel. Dat zeggen drie oud-medewerkers in het Radio 1-programma Bureau Buitenland. Supreme had een soort schaduwbedrijf in Dubai opgericht om de prijs op te drijven. In Parijs zijn twee grote musea dicht vanwege de hoge waterstand van de Seine. Die kan namelijk gevaarlijk zijn voor kunstwerken in de kelders van de gebouwen. Het Louvre is vandaag en morgen gesloten voor de evacuatie van kunst. Het Museum D'Orsay is alleen vandaag dicht. De waterstand in de Seine is erg hoog na de hevige regenval van de laatste tijd. Dan nog het weer. In de loop van de middag trekken buien van oost naar zuidwest. Daarbij kan veel regen vallen. Het wordt maximaal 25 graden. Ook morgen nog buien met kans op onweer. Zondag minder regen, het blijft overdag maximaal 25 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10-koemplein meer voor Osdorp twee kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Watertoren. Een zeer welkom luisteraars bij Watertoren Sport gepresenteerd vanmorgen door Henny Rukert. Ja, want Ron Perenboom uh, is in het buitenland. Die is er niet. Maar ik pak even de Zandvoortse krant erbij. Prachtig weekend ligt in het verschiet. En daarover gaan we praten met twee gasten. Justin Luijten, de zeg maar, beste voetballer van Zandvoort 1... zonder dat ik iemand anders tekort doe. En met Roy Seitz, de keeperstrainer van uh, Allianz 22 uit Haarlem. En die gaat praten over uh, de keepersdag... En jij hebt ook uh, de muziek uitgekozen. En we draaien altijd de muziek van de gasten. Het eerste nummer is van John Miles. Waarom heb je die gekozen? Ja, het is gewoon een uh, geweldig nummer. En uh, ik, uh, ja, het, het, ik vind het een uh, toepasselijk nummer. Het gaat om de muziek. Muziek! Ja. Muziek was my first love.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 Muziek was mijn first love, maar ik denk voor onze gasten was de second love uh, natuurlijk voetbal, hein? Ja, nou niet alleen voetbal hoor, okay. want dit weekend wordt natuurlijk ook het weekend van de autosport. Ja. En daarom kan ik al aankondigen dat we in het tweede uur van dit programma een heel bijzondere gast hebben, namelijk circuitdirecteur Erik Weijers. En daar gaan we dan geweldig praten over dat weekend dat eraan staat te komen... Er wordt overal gewaarschuwd, ga niet naar Zandvoort, want je kan er niet in. Maar wat een flauwekul, kom voor dit mooie evenement. Want ja, er mensen op. die uit de Maastricht komen, die gaan dit weekend in Zandvoort verstappen. <laughs> ja. ja, goed. En er rijden allemaal extra treinen, dus mensen gaan naar vrijdag. Haarlem of gaan naar Heemstede, pak daar de trein en dan is het allemaal uh, voor elkaar. Ja. Gasten van vanmorgen het eerste uur zijn Justin Luiten en uh, Roy Seijs. En Roy, dat gaat bij jou natuurlijk over het feit dat er een geweldige dag aan staat te komen bij Allianz. Ja, dat klopt, Henny. Uh, als keeperstrainers uh, lopen we al het hele seizoen met het idee om een, uh, een dag te organiseren speciaal voor de keepers. En om eventueel uh, potentiële nieuwe keepers binnen te halen in het uh, keepersschilden. En uh, dat hebben we uiteindelijk samengevat in een dag die we op 12 juni gaan organiseren bij Allianz. Waar uh, 38 keepers bij aanwezig gaan zijn. En waar heb je de keepers vandaan dan? Met het, zijn, er uh, het zijn de, een hele hoop van Allianz zelf. En uh, vanuit uh, verschillende hoeken kwamen de aanmeldingen binnen. Vanuit Odin, uh, uit Heemskerk, uh, Overbosch en een aantal van, uh, van SW Zandvoort. Nou zijn Keepersdagen altijd uh, omringd door zeer bekende keepers. En jij hebt denk ik nieuws. Uh, ja, ik heb uh, dankzij uh, een breed netwerk wat we achter ons hebben staan... Uh, een tweetal uh, internationale krachten binnen kunnen halen... Die, uh, Aanwezig zullen zijn. De eerste is een Zandvoortse. Heeft uh, jaren bij SV Zandvoort gevoetbald. Nu bij Telstar en Jong Oranje. En dat is Kelly Steen. Die gaat de hele dag aanwezig zijn. Dat leuk. Ja. En de tweede die uh, heeft zijn jeugd in Haarlem gevoetbald. Is naar Ajax doorgestroomd. Is uh, daarna in de hoogste amateurklasses uh, terechtgekomen. Onder andere bij HFC, Terleden. En... Uh, is daarna als keepers aan de slag gegaan bij Ajax, FC Utrecht en inmiddels bij Arsenal. En uh, ja, onze andere gast uh, die zit al te popelen. <laughs> want die, die wilde het al heel nou, lang bekend maken. Het, het, is, het is wel leuk, want hij zette net van de week op Facebook. En hij uh, had daarbij uh, de foto vrij onduidelijk gemaakt. Om maar te voorkomen dat iemand het zou herkennen. Ja. Nou heb ik een beetje verstand van amateurvoetbal. En zag ik alleen al aan uh, het chutje en de omvang uh, uh, wie, wie het was. <laughs> Dus hij heeft ook meteen mijn reactie verwijderd. Dus uh, ja, ik vind het wel grappig dat, uh, dat ik dat dan ook al kan zien. maar ja. de naam is nog niet gevallen. Nee, nee, nee dat klopt. Hey, uh, uh, Serge van der Ban, de keeperstrainer uh, oh. van Arsenal. Die uh, heeft aangeboden om de hele dag aanwezig te zijn. Uh, de keepers van uh, adviezen te voorzien. Maar ook uh, ons als trainers te ondersteunen. Familie van uh, onze trainercoördinator. Ja. Mikey. Mikey. Want Mike gaat de Katwijk voetballen, maar hij blijft bij HFC om de jeugd groot te maken. Ja, dat zijn een berichten. Ja, maar als je ja. het leuk zegt, zeetje van de band. Nou, dat wordt een hoop mensen. Ik uh, mag hopen dat er een hoop mensen komen het, uh, het weerscheid mee te gaan zitten en tijd uh, worden. De velden liggen er goed bij, want we spelen op het kunstgras, dus dat uh, kan moeilijk uh, misgaan. Zorg maar voor een extra doosje pennen, want iedereen wil handtekeningen meten. <lacht> ja, nee, dat, uh, dat, gaat, dat gaat wel goed komen, denk ik. Tegenover me zit uh, de man die ik, een van de beste voetballers van uh, Zandvoort, noemde. Toen begon hij gelijk al te sputteren. Toen zei hij, ik ben echt niet de beste, nee, Justin Leuk. lange na niet. Nee, nee, Je nee. lacht weer, Justin. Ja, zo'n boel met kiespijn. Het, is, uh, het, het, het, het zit wel diep nog steeds. Het is, het is wel een beetje een, een grote teleurstelling wat we, wat we moeten verwerken vorige week. En, maar uh, ik begrijp niet hoe jullie in zo'n wedstrijd zo slap kunnen voetballen. Nou ja, ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. Alleen, uh, dan is de kunst om hem af te maken. En, 7 meter 15 dat doel hoor, dan kun je hem toch best inschieten. Ja, je zou het zeggen. Het beste schot kwam van jou, van afstand. Eens goed. Ja, je ja, ging ernaast. Maar... Ja, <lacht> dat bedoel ik. Uh, dat is het dus, je krijgt honderd kansen. Alleen, een uh, um, um, um, goed en, en krachtig tussen de palen krijgen, dat uh, is blijkbaar heel lastig. Ik vond het ook tactisch niet zo geweldig. Ja, goed, daar hebben we net al een beetje een discussie over gehad... Uh, dat zijn keuzes en, uh, uh, ik denk dat we, dat we tactisch wel goed begonnen. Uh, maar goed, welke poppetjes, welke posities ze moeten vullen, dat is altijd nog aan de trainer. Ja, dat een uh, bepaalde keuzes gemaakt en daar was policy... jij niet helemaal mee eens. En, uh, het was zo slap allemaal. Ja, ja het was, was in ieder geval slapper dan de week ervoor. Uh, zij waren ook wat sterker, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, het was, was niet best, nee. Nee, maar het was net als Nederland zelf De balbezit spelen. Vooral niet te hard naar voren lopen. Maar nou ja, goed, in zo'n wedstrijd gaat het erom. En, en dan moet je zorgen dat je geconcentreerd speelt. En een balletje terug kan dan net het verschil zijn tussen een goede en een slechte pas. Dus in twijfel moet je het nooit doen. En, en vandaar ook altijd het balletje dan maar even terug. En dat is misschien een beetje saai voor het oog. Maar als je een goal tegen krijgt, dan, dan hoor je weer: van, ja, hij speelt die bal verkeerd in. En dat moet je voorkomen. Dus dan maar een balletje veilig terug. Wat me opviel is dat Koen dat is toch een van jullie beste voetballers, is hij begonnen op de bank. Hij had natuurlijk wel die, die schouderblessure de weken daarvoor, maar dat was over. Maar dan stel je toch die beste speler op. Uh, ja, maar die week daarvoor uh, hebben we ook zonder Koen heel goed gevoetbald. En uh, stond het team uh, beter dan dat het de afgelopen week stond. Uh, ik denk dat je dan een bepaalde keuzes kan maken en daarin kan zeggen... nou ja, ik begin met dezelfde elf, wat we ook gedaan hebben... Ja, en dat hij met 20, in 20 minuten tijd uh, ja, niet op kunnen laten zien wat hij normaal kan laten zien, ja, dat, dat, dat, dat kan gebeuren. Uh, het is jammer. En, maar we moeten ook niet, niet te veel op Koen gaan leiden daarop. Uh, we zijn een team. En we moeten met, met z'n allen doen. En we moeten met z'n allen winnen en met z'n allen verliezen. En je kan niet verlangen dat, dat Nigel Berg en een Koemigilsen in 20 minuten tijd uh, het, het spelletje omdraaien voorin. Dan moet ik zeggen dat Nigel wel aardig een aantal keer aardig gevaarlijk uh, er doorheen kwam. Maar ook toen kwam het verlossende schot kwam niet. En het is gewoon zuur dat je hem in de verlenging tegenkrijgt, twee minuten na de wissel. Ja, dat was heel vervelend. Wat natuurlijk ook vervelend is, dat je weer die derde klas in moet. Ieder buurdorp uh, met bollen of vis die speelt uh, hoofd of topklassen ja. en Zandvoort krijgt het maar niet voor elkaar. Nee, maar goed, dat is ook wel een beetje een, een, een groot verschil, want we daarin trekken. We uh, hebben een bepaalde drempel. En het is voor, voor jongens van buitenaf moeilijk om hier naartoe te komen... om die drempel over te stappen. Het is makkelijker om binnen Haarlem naar een andere club te gaan... dan dat je de overtocht maakt naar Zandvoort. Want dan moet je toch een stukje verder reizen. Nou, dat zeven kilometer vanuit Haarlem. Ja, maar Op. toch. Uh, het, is, het is toch anders. Weet je, hoe lang die zeven kilometer dit weekend gaan duren in Ja. ja Daar gaan we het later over. Ja, maar dat is wel zo. En, uh, hey, er waren ook geruchten dat Justin Luiten de opkomende, geweldig opkomende linksachter van Zandvoort... dat die zou verdwijnen. Nee, nee, nee. Ja, goed, natuurlijk. De, de geruchten zijn er altijd, maar die zijn er van meerdere. En uh, ja, we hebben elkaar ook aardig aangekeken van de week. Van, joh, ga jij? Ga jij? Nou, in principe, behalve één iemand gaat niemand weg, volgens mij, voorlopig. En uh, daarvan in de plaats hebben we een hele goede voetballer teruggekregen. Ja, een versterking. Een hele goede versterking... Um, dus, uh, nee, nee. Kijk maar even over wie je het hebt, want de mensen weten niet waar jij het over hebt. Nee, nee, goed, uh, Max Adenwijk gaat dan naar Edo toe. En uh, ja, dat is toch best wel een aderlating. Max is best wel een, een, een leider op het middenveld. En uh, ik zie het spelletje heel goed. Maar daarvoor in de plaats komt van, van Sam Kensla van uh, HFC A1. En uh, ja, die speelt ongeveer dezelfde positie. En die is goed? Kan ik die zeggen. is heel goed. En uh, ik voetbalde dan toevallig in de zaal met hem. En ja, dat is gewoon genieten om met die jongen te kunnen voetballen, Roy Seitz is jouw kompaan uh, van morgen in de uitzending. Ja. Jullie kennen elkaar al heel lang, hè? We, kennen me, we gaan wayback En uh, dat heeft te maken met, uh, met jeugdtrainerschap. Uh, Roy was toen de tijd uh, het, het trainer bij zijn zootje van de E en de F volgens ja, mij toen. Even nog. is F F F nog. En uh, ja, dat was mijn eerste kennismaking met het trainersvak. Ik, ik, ik, zat net, ik ging net naar het CIOS toe. Ik was nog 15 en ik wilde wel helpen af en toe. Nou, Roy liep daar en vanaf toen zijn we eigenlijk met elkaar... Uh, Opgelopen tot aan. eerste jaar D Dave. Nee, in 2013 toen ben ik. Uh, in je... 2013 ben ik vertrokken naar uh, Allianz. Ja, uh, toen zouden we naar de D gaan. Ik ben bij Allianz met Justin nog een jaartje in de E gebleven. Ja, precies. Maar leuk die keepersdag, hè? Die keepersdag, ja. Geweldig, hij vertelde erover. En, uh, ja. ja, leuk. leuk. Moet je luisteren, Roy heeft zijn muziek opgegeven. Van jou was het niet helemaal zeker of je kwam. Dus jouw muziek hebben we niet. Maar Charle, onze, Charles, Charles Duiv, onze technicus. Je kan opzoeken wat je wilt. Ja, ik zou. Nee, het... nee joh, ik, ik, ik, ik heb geen wens voor vandaag. Ik, ik, ik zit hier om een beetje teleurgesteld over voetbal te praten. En, uh, laten ja, we die teleurstelling Dat is nu klaar, hè? Ja, ja nou, dat duurt nog we wel even hoor. Dat nee, is, maar de ogen klaar. nu gericht op het volgende seizoen. En als jullie met elkaar de afspraak maken, we gaan in die tweede klas. Ga je toch naar die tweede klas? Ja, dat, dat is heel simpel gezegd. Uh, maar ook aankomend jaar wordt weer lastig. Uh, VVC heeft het ook niet gehaald. en het is altijd een lastige tegenstander. En, en ja goed Er zijn andere clubs die erbij gekomen zijn Vanuit de tweede klasse Maar ook vanuit de vierde klasse Die het ons heel moeilijk kunnen gaan maken Maar buiten Velders ben je kwijt als enige Het is uh, dus de uh, enige die doorgaat Ja ja. Typisch, hè? ja maar het was wel een hele goede ploeg op buiten Velders. Zeker weten. Charles, wat is het volgende? Nou ja, ik zou uh, zeg maar het komende zomerseizoen... zou ik allemaal een beetje gas terugnemen wat, uh, wat de energie uh, betreft. En dan uh, zou ik tegen de bijna mannen zowel Roy als Justin willen zeggen... slow down. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place... terug, dan komt het helemaal goed. Uh, Henny Rukert uh, probeert contact te leggen met een van onze telefoongasten. dat is nog niet helemaal gelukt. Klein stukje imagine en uh, dan gaan we er weer in. Straks uh, telefonisch allemaal nog een keer proberen. We gaan terug naar Henny Rukert. Ja, we gaan het uh, hebben over het sportnieuws, want de kranten staan er vandaag vol van. Laten we beginnen met het Nederlands elftal. Wie van oh. jullie heeft gekeken? Ja, een stukje. <laughs> ik heb ik al moet, in de aftal gezien. Ik moet eerlijk zeggen, <laughs> het is bijna een groot feest. Ik zag op een Instagram van een van de spelers. Dat ze een geweldig resultaat hebben geboekt. Ja, sorry, maar dat is toch lachwekkend. Nou, Polen is natuurlijk wel de sterkste van de drie waar we tegen spelen. Ja, maar kom op. Het, het, nee. En nee, waar gaat het nog om? Nee. Ja, het gaat om de opbouw van een nieuw team. Je mag, je mag, oh, nooit, okay. je mag okay. nooit zeggen dat je een geweldig resultaat hebt geboekt als je op deze manier het EK hebt gemist. En dan mag je in, in, in die wedstrijden nooit zeggen dat je een geweldig resultaat hebt geboekt. Ja, het is natuurlijk wel geweldig dat we na zo'n lange reeks nederlagen weer gewonnen hebben. Ja. Punt. Buh, zeg je. Buh. Als we winnen zijn, is we en anders ja. is het zo. Ja. Ik uh, vond Steven Berghuis een ja. positieve uitzondering. Maar het is natuurlijk wel raar dat iemand die reserve staat bij Watford... Dat die man gemaakt. Vooral dat hij 250 minuten heeft gemaakt dit ja. jaar. En die staat dan in het Nederlands elftal. Is dat nou armoede? Wat is het, jongen? Nou, ik weet niet of je die, die Willems hebt gezien. Ja, maar nou. ik denk dat Willems van de tien ballen die hij speelt... negen ballen verkeerd speelt. En die blijft ook staan. En dat, dat had hij, hij speelde toen ook, toen hij net terugkwam van de blessure... had hij één wedstrijd gespeeld of twee wedstrijden gespeeld. Het stond hij ook in de basis bij het Nederlandse auto. Ja, het klopt niet. Klop, het klopt niet. Dat mag jij zeggen als er in Nou ja, goed, ik, ik vind het hele selectiebeleid klopt niet. Maar goed, dat is mijn mening. Nee, de basisplaats Longt voor Berghuis staat er nu in de krant. Ja, wie moet je anders neerzetten? <laughs> nee. wie, wie, wie is er wel in vorm? Ja, maar het is raar... De operatie Schoon Schip kost FC Twente bijna een miljoen. Vinden jullie daarvan? Ja, het is, het is eeuwig zonde. Mm, het, is, het is zonde dat, dat de club zo uh, moet boeten... voor het feit dat uh, het bestuur van toen uh, zoveel fout heeft gemaakt. En Ik vind het ook zonde voor, voor, voor, voor de spelers. Uh, voor de jongens die niet in een contract hebben staan... dat ze weg mogen als ze degraderen. Want ja, de jongens zitten nu wel volgend jaar in de eerste divisie. Ja, ga je dan nog maar eens oplaaien en? Ga dan ook maar de stappen maken uh, om, om hoger op te komen. Ja, is, de, is de uitspraak al uh, definitief? Nee, maar als het niet toegestaan wordt, dan, dan heb je natuurlijk als het de KNVB nou, zegt: dan trekken we je licentie in. En dan ben je nog verder van huis. Dan ben je echt verder. Ja, dan ben je ja. klaar. Feyenoord ja. wil Dost. De reactie. Hoi. Wie? Dost. Nee, dat andere. Hè? Dost weet ik wel wie het is, maar dat, die, die club, waar hebben we het over? Die spellen toch in die badkuip? Uh, in ieder geval is het zo dat Dolf als aanvaller bij Walsboer op een doodspoor is gekomen in het laatste jaar. Ja. Is, het voor, is het iemand wat voor Ajax? Nee. Nee, nee. Maar nee. nee. nee. nou, dan, dan mag je erin. Als het niks voor Ajax is, dan. Uh... Ik, vind, ik vind het wel een, een, een type spits voor Feyenoord. Ja, Ster, ik sterk, sterk in de 16, alleen dan moet die voorzetten komen en dan. Maar Ajax heb je er niks aan, Roy. Dan heb je alleen maar buitenspelers die naar binnen willen komen. Hij moet een uh, stap terug doen, financieel. Maar bij Van Bronckhorst staat hij er wel iedere week in. Natuurlijk. Ja, dat zeg jij wel, Justin. Maar uh, volgens mij krijgen we bij Ajax een, een Feyenoord-coach uh, komende seizoen. Ah, joh. Ja. Everton rekent op Ronald Koeman. Maakt hij daar eventjes uh, een geweldige carrière door? Ja. Ja. Wat? Ja. Ja, ik weet niet of hij het moet doen. Waarom? Hij zit er geweldig bij, uh, bij het Southampton van hem. In, uh... Hij heeft daar zijn hele eigen team mogen bouwen. Die mag je niet uitbouwen. Nou, je hebt niet heel veel jongens nodig. Als je even te gaat, dan moet je toch weer je eigen draai zien te vinden daar. Jawel, maar die vindt hij wel hoor. Ja. Hé hey, jongens, en dan vanmiddag om 1 uur. Op Roland Caros. Ja, heavy. Heffy. Vier dagen op rij spelen. Jammer. Ja, het is jammer van de blessure. Dus. Ja, maar... <laughs> de uh... dubbel heeft ze gewonnen van uh, Williams. Ik hoorde gisteren iemand zeggen van, uh, misschien is dit wel een hele slimme tactische zet geweest. Ja, dat, ik weet wie dat zei, maar dat geloof ik niet. Wel nou, wel. Ik, ik weet het nog net of niet. Dat gaan we vanmiddag zien hoe, ja. ze, hoe ze de baan opkomt. Als klein meisje kon ze er niet aan denken, maar ik kon er ook niet aan denken. Wie heeft het nou verwacht? Niemand, toch? Nou, ja. Geweldig zoals dat gaat. En ze was altijd bang en nu speelt ze tegen Serena Williams. Ja, ja. De tweede Nederlandse die uh, zover komt op Roland Gros. We, we hebben het hele EK niet nodig. Allee. We, we hebben, hebben tennis en we hebben het wielrennen gehad. En de Dauphiné begint, hè? Dus ja, precies. We, we hebben Max. Uh... Ja, hebben we in de Dauphiné Nederlandse kanshebbers? Ja, wat niet? dacht je dan van Wout Poels? Ja. ja, schrijf hem op, hè? Had jij Steven Kruiswijk verwacht tot aan, tot aan de muur? <laughs> dat is toch ook, Ik had wel uh... verwacht dat hij bij de eerste, de eerste vijf zou rijden. Maar niet uh, dat hij zo'n grote rol zou spelen. Nou. Wat is er? Je moet wat dichter bij de microfoon. Oh, Hoe ga jij je ook eigenlijk... al met de regie bemoeien? <laughs> ja, anders hoor ik je niet. Oh, jij hoort mij niet. Nou, nou dat is dat niet wel. zo erg. Ik heb het veel te vertellen, hoor. Ja. Hé, hey, de KVB gaat volgend jaar live testen met de videoarbieter. Ja, goeie zaak. Dat is, ja, dat werd tijd, hè? Ja. Ja. ja. Nou ja, Bert is niet meer bang, dat weten we. De sluiter maakt zich zorgen in verband met de blessure. Maar ik wil toch ook nog even over dat tennis door. Want de regerende tenniskampioen die komt toevallig uit Zandvoort. Of toevallig, tussen aanhalingstekens natuurlijk. En ze hebben het opnieuw geflikt. Ja, is dat zo? Ja. Op een uh, zinderende laatste speeldag die vanwege regenpauzes ruim negen uur duurde... heeft Zandvoort zich geplaatst voor de playoffs. En dat is natuurlijk toch weer een schitterend resultaat. Nou, we hebben toch nog een beetje topsport in Nederland. Uh, voor Zandvoort. Querine Lemon won in Zandvoort zowel het enkel als het dubbelspel. Dat is een kanje, jongen. Allemaal naar die tennisbaan. Dat moet absoluut gebeuren. Nou, dan is er nog een nieuwe speelster voor uh, uh, FC Twente. Wat betreft de dames, Barbara Lorchet. En dan hopen op honkslagen voor DSS en het KDF. Want dat is natuurlijk ook een mooi gebeuren. Spelen voor een goed doel. nooien. Mooi toch? Ja, zeker. We gaan weer naar muziek luisteren. Wat heb je voor ons klaarstaan, Jo? Nou ja, als we toch naar de tennisbaan gaan, he, dan uh, is het toch beter als de zon schijnt. He?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 reis weer. Ja. Daarom moeten we eens vragen hoe het in Veendam is vandaag. Het is stralend zonnig weer. Ik dacht vanmorgen al, wat is het leven mooi als de zon schijnt. Dag André Janssen, Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Er is een hoop te vertellen over het wielrennen. Belangrijkste nieuws vind ik dat de Dauphiné begint, dat mijn verveeluren ja. overdag voorbij zijn, want ik ga weer lekker voor het kastje <laughs> zitten. Ja. Maar, maar laten we even ja. teruggaan naar vorige week. Wat een ellende joh. Een... Nou, wat een ellende. Ik had het wel verwacht, hoor. Wat? Hij, uh, tegen die, uh, die sneeuwmuur op zou rijden? Ja, nou, dat er iets zou gebeuren. En hij was al kapot voor uh, de, de top van de heuvel. Ja. Dus hij zou gegarandeerd met uh, demarages, salvo's zijn, zijn... oren zijn geslagen en uh, Nibali had... Wat er ook gebeurde altijd de Ronde van Italië gewonnen. Ja, want... Dat je drie minuten voor ligt of acht minuten, maakt niks uit. Want ze <coughs> zit altijd wat. Ja. <laughs> en als het niet die Sneeuwberg was geweest, was het wel een toeschouwer geweest die hem omgetrokken had, toch? weet ik veel. Ik, ik, ik denk nog aan het verhaal van Rini Wagmals dat hij samen vooruit zat met een Italiaan berg op, En uh, toen was het tussen Motta en Simon, die wie de Giro zou winnen. Mm -hmm. En Rini, die leek op Motta een beetje... En toen, toen roepte er ineens een Italiaan van de kant af sinistra. Die Italiaan die ging snel naar links. En aan de rechterkant werd een hand punaises gegooid. Ja. Ja, <laughs> Want ze dachten dat het de, de winnaar was. En als je in het verleden kijkt, Huub Silverberg kon in 1961 de ronde van Italië al winnen. Maar alle Italianen om hem heen werden wel geduwd. En hij niet, bergop. Ja. En dat, er is altijd een, een trucendoos. En ik moet daar, daarbij dan altijd denken aan mijn oude ploegleider Pieter Liebrechts... Het wielrennen is twee jaar toneelschool, twee jaar maffia in Chicago en twee jaar dokterstudie. <laughs> nou, dan ben je er. <laughs> ik wil toch met jou even over die wonderbaarlijke uh, wederopstanding van die Nibali praten. Jij bent nou, iemand met ben er... WAF die alles weet van het wielrennen. Hè? WAF, ja. dat is de grote site op Facebook. En dan ja. krijg je echt al het nieuws en alle films iedere dag door. Dat is fantastisch. Ja. Maar ik wil jouw mening weten. Hoe, hoe verklaar je dat Nibali, die zou opstappen, die ziek zou zijn, die dus echt helemaal de afgereden werd, opeens die ene dag weer zo Ja, het is, niet, het is niet dat hij ineens harder ging fietsen. Hij heeft gewoon eerder heeft hij de boel zand in de ogen gestrooid. Want hij rijdt namelijk. Tegen zijn verzadigingspunt, tegen het omslagpunt aan, rijdt hij berg op. Dat wordt gewoon bedacht en gecoacht. En iedere keer liet hij vlak voor de top van de berg, liet hij de boel lopen. Hij wilde zich niet forceren. Dus dan rijdt hij rijdt in zijn eigen tempo omhoog. Mm -hmm. Vervolgens is de afdaling waarbij hij heel makkelijk weer terugkomt. Dus laat ze maar eventjes lopen. En zo kapot was hij niet. En dat, dat is een truc die al heel vaak is gebruikt, vooral in de laatste paar dagen van een, een grote ronde. En vergeet ook één ding niet, hè. deze grote ronde was gemaakt voor Nibali. Ja. Ja, met, met, uh, met gevaarlijke afdalingen in de finale, waar hij heel goed in is. Ja. Met een stukje bergop, uh, waar hij uh, op het op eind het nog toe kan slaan. En uh, vergeet niet, het zijn sluwe vossen, hoor. En die Nederlandse jongen, ik, ja, de, de, ik gun het zo'n joch van ganse harte. Maar als je naar de palmares kijkt van zijn tegenstanders... voorop Chavez en, en, en, en uh, Valverde en, en Nibali... die hebben een palmares, van heb ik jou daar. Maar en, laten we nou even positief zijn. Het Nederlandse wielrennen telt weer mee. We beginnen nu met ja. de Dauphiné, hè? Boutje Poels. Ja. Heeft hij ja, kans? Ja, de altijd ook mee. Ja. Die is uh, net toegevoegd. Oh. En uh, het laatste nieuws is dat, uh, even kijken naar nou, Bouke Mollema, dat was al, al het plan. Ja. Uh, uh, Woutje pools rijdt en dat is uh, genieten, want die heeft er zin in. En bovenaan staat natuurlijk Sam Olmen, want dat is een talent dat, uh, dat, dat, uh, ja, van de eeuw misschien. Dus kijken. Ja, dat wordt hem helemaal. Dat wordt genieten van deze Dauphiné. En uh, die arme Martijn Keizer moet weer optreden. Die is die heeft net de Ronde van Italië gereden. Ja, en hoe? en uh, gisteravond gewoon nog even lekker een clubwedstrijd op Corpus den Hoorn. Hè? Om Den Keizersbaard. <laughs> ja. Maar uh, gaat Wout Poels het, uh, het, het zwart van Damocles boven de Nederlandse wielrenners wel een beetje opheffen, denk je? Ik weet niet of, of Wout Poels daarvoor de, de man is, want Wout zit natuurlijk bij Sky en, en die moet eigenlijk zijn kunnen opofferen uh, voor Froome, Maar dat hij het potentieel heeft, dat weten we wel, dat weten we zeker. Maar daar komen er nog meer aan, hè. Er zijn een stelletje jonge talenten onderweg, het is ongelooflijk wat die gasten presteren. En uh, ja, we, we zijn altijd zo makkelijk om een, om een naam te noemen. Je ziet gewoon dat het, het, het niveau van de Nederlanders is gestegen. Want inmiddels zijn al die ploegen zo ver... dat ze niet alleen maar meer zes uurtjes op een fiets gaan zitten peddelen... maar ook aan core stability doen, net als de voetballers. En, en ook aan cardio doen en ook uh, het lichaam op andere manieren trainen... dan alleen maar peddelen. Eh, eigenlijk net als een voetballer. Ja, ja dat klopt ook wel, want... Uh... De, de wielrenners van, van nu, die zie je ook nog wel eens terug in veldrijwedstrijden. Het zij lokaal, het zij ja. Uh, internationaal. Ja, absoluut. En uh, de, de trainingsmethoden zijn geavanceerd. Van de winter heb ik nog uh, de Tinkoff-mannen gevolgd. Nou, als je ziet wat die in de zaal doen en aan powertraining enzovoort. Het is allemaal geavanceerd. Uh, ik zie nu ook op de voetbalclub bij mijn zoon, die krijgen echt uitgebreide powertrainingen nu. Want het is allemaal... Verdiept en verbreed. Uh, ik verwacht overigens wel. dat we binnen, uh, binnen nu en, en, laten we zeggen, tien jaar. staan we weer aan de top van het voetballen, ook in de wereld. Daar ben ik van overtuigd. Kan jij even uitleggen wat er uh, gebeurt daar in het noorden van het land met de jeugd? Gaan jullie echt de sportscholen in met die gasten? Ja, dat gaat gebeuren. Ja, uh, uh, afgepast vanaf ongeveer het veertiende levensjaar... Uh, afhankelijk van hun uh, lichamelijke ontwik ontwikkeling... Uh, wordt daarvoor gekozen. Uh, maar je kunt al bij een jongeling... Uh, als je mijn zoon, nou, je kent hem, die is zo sterk als een beer... en die kan best wat meer uh, aan de spierontwikkeling doen. Wat ze nu al doen is die... die uh, die speciale treken, eh, trainingen voor de, voor de buikspieren. Uh, bal links, bal rechts en dan die benen naar beneden gooien. En die jongen die zegt, ik heb de laatste jaren bij voetbaltrainingen nooit meer spierpijn gehad. Ik heb nu spieren ontdekt waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ja. Maar dat is dus de, de intensiteit, met name van een club als G GVHV, die. Heel structureel de opbouw met die jongens aan het aanpakken zijn. En ik denk dat dat de toekomst is. Ze hebben gewoon een aantal stappen genomen. Een aantal professionals binnen die club erbij gehaald. En gezegd van jongens, wij kunnen meer eruit halen dan erin zit. Maar toch blijf je bij zo'n voetbalclub twee, drie keer in de week trainen. Maar ik hoorde van de week dat de jongetjes van 14 jaar bij FC Groningen acht keer in de week trainen. Uh. En gaan, sommigen gaan huilen s morgens van huis die zeggen, mama moet ik nou weer trainen. Ja. Die zijn het al moe. Dat moet je ook niet doen natuurlijk. Je moet niet doorschieten. Maar dat het intenser wordt, ja, daar ben ik van overtuigd. Want ik zie steeds de, de, de, de uh, vergelijking, min of meer aan, aan mijn neus voorbij trekken tussen voetballen en wielrennen. En ik weet nog heel goed, de tijd, toen wij redelijk goede wielrenners waren bij mij thuis. Dat wij met voeding en met trainingsmethode en, en van alles vooruit waren op andere sporten. Hè? Zelfs de, de bondscoach van de atletiek vroeg aan mijn broer adviezen van hoe moet ik het nou aanpakken. En dat is dan 70 jaar. Nu zie je dat de voetbalwereld voorloopt. Heel duidelijk. Wat ze voor uitstekende opleidingen hebben bij de KNVB. Ik ben onder de indruk. André, we gaan genieten van de Dauphiné. We genoten van jouw woorden, want die waren weer zeer opburend. Uh, voor alle mensen die uh, voor de over de Dauphiné alles willen weten op WAF, op Facebook, ja. krijg je alle informatie. Dankjewel ja. André. Nog een fijne dag en uh, veel succes met het uh, circuit. Ja, en, uh, nou, dat wordt iets hier hoor. Ach, joh, ik, ik hoor nog die leeuw in de stationstraat. Leuwen, bro. Zandvoort, ja, ik, ben daar ook, ik zat als baby op het strand daar. Ja. Het is, ja, het is Zandvoort, daar zit mijn hart. Dat is leuk om te horen. André, heb je, heb je het Niels nog een beetje gevolgd? Ja. Ja, dan denk. weet je ook dat Corrie Brok is overleden. Ja. ja. Is net als toen. Ja, dat zou ik net aan jou willen vragen. Wees nog eens lief, net als toen. Net als toen? Ik zou even, ik heb het liedje tevoorschijn gehaald vanmorgen voor een van mijn Facebook-vrienden. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik me voor het eerst mocht kijken ja. van mijn ouders. Ik was vijf jaar. Ja, de, wiel de wielrenners hadden daar ook wel wat mee met valpartijen. Hè? Als ze brokken hadden, zeg maar. Ja. <laughs> <laughs> ja. Hey, dank, dank voor je, voor je inbreng. Henny, heb jij nog iets toe te voegen? Nee, of nee? hoor, dag even oh. Fijn weekend. Hallo.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 Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Ja, helaas overleden Corrie Brokker, 83 jaar oud, heb ik begrepen. We gaan weer terug naar Henning Rukert. Ja, en, en die Corrie Brokken die uh, had op een gegeven moment geen zin meer om te zingen. Toen ging ze studeren. Ze, werd, uh, ze ging rechter studeren. Ze is zelfs rechter. Was ja. was ja. wel een uh, mevrouw met, uh, met... En daarna ging ze weer zingen. Ja. Hoe fout ja. kan het aflopen? Eerst, ja, dat... was Eerst was ze rechter, maar toen keek ze wel linker uit. Uh, twee voetbalgasten in de uitzending van de Watertoren Sport. Uh, en iemand aan de telefoon die van voetbal in Haarlem alles weet... Nou. En ons in de eerste instantie. Nou, nou, ja, alles. Alles weet. Hij weet echt alles. Je noemt Justin al de beste voetballer van zandwoord. Ja, uh, hey. Maar nou, ma ja. Martijn is het daar zeker ook niet mee eens. Dat weet ik zeker, toch, Martijn? Martijn, neem maar over. Je hebt het nu over of ik alles weet. Nee, ik weet zeker niet alles. En, en of je mij ook de beste voetballer vindt. <laughs> ik vind je wel de meest stabiele voetballer van dit jaar. Maar nou, dat dan de beste is, dan mag je zelf invullen. Dankjewel, daar doe ik het voor. <laughs> en, en die Royce die denkt ook dat hij verstand van voetbal heeft. Maar ja, die doet het met nee, keepers. Ik hoor het. Kijk, uh, maar heen, die keepers, dat, zijn, dat is toch altijd een beetje vreemd volk Ja, dat, zijn dat is uh, 100% niet. waar Keepers zijn linksbuiten, zes, zijn de meest rare spelers van het team Precies Ze dus, zijn uh, heer en meester over 7 meter 15 Nou, niet altijd Dat maar is het wel is maar, de bedoeling Ja, ja. maar dan da, da, da gaat hij trainen en dan laten ze ze nog door Ik, ik begrijp er ook helemaal nee, nee, niks van ja. Maar hoe is het Martijn? Ja, goed Jij hebt een uh, bijna laatste voetbalweekend gehad uh, ja, het uh, wordt, uh, wordt rustig. Op zaterdag is het in onze regio inmiddels al, uh, al gedaan. Ja. En, uh, um, ja goed, we hebben gisteravond nog, uh, nog uh, een wedstrijdje uh, gehad. Uh, Edo die, uh, plaatst zich voor de, de finale ronde om uh, alsnog in de hoofdklas te blijven. Dat is toch knap, netjes. het uh, is dus, uh, heel knap. Uh, ja goed, uh, die, die, die gasten lopen ook allemaal echt op een, een, een, een achterbenen En uh, ja goed, dat je, dat je tegen Purmer zijn, hè, wat gewoon al uh, een heel jaar lang... In die eerste klasse gewoon echt een goede ploeg. is. Als je uit een punt tegen pakt, je hoeft niet allemaal te kijken de manier waarop, maar goed, dat telt uiteindelijk niet. Je staat gewoon in de finale en daar gaat het om. Dat leuk. Nu een Plissingen. Ja, dat is een end. Ja, dat is inderdaad een stukje rijden. Maar ja, ik moet morgen ook ver. Swh. Ik zag het, ja. Ongelooflijk. Maar dat is ook spannend hoor. Maar de, de, de, heel weinig aandacht voor dat feit. Maar het feit dat de uh, HFC om het Nederlands kampioenschap speelt. en dan zover is. is natuurlijk ja. toch heel bijzonder. Het tweede dan, dan hè? Een nieuwe trainer. hè? En volgend jaar een nieuwe trainer? Ja, maar laten we nou even bij deze houden. Dat is een geweldige <laughs> ja, trainer. Dat is goed. Maar die ploeg, die, dat is zo'n leuk, leuke ploeg joh. Dat, dat wordt gewoon onderschat door een heleboel mensen. Ja, ja, er zit wel voetbal in. Mhm. Mm we hadden het net met André Jansen over krachttraining, maar als je bijvoorbeeld een Jeroen de Bruin hebt in dat team, als die wat sterker zou worden, dan, dan staat hij zo in het eerste, voorgoed. Ja, Jeroen heeft natuurlijk wel aardig wat minuten ook gemaakt in het eerste. Ja, dat is ook een hele goeie. Die, maar die komt er al, die komt er al. Ja. Wat heb jij verder nog? Want er is ook nog een ploegje die heeft gisteren zijn laatste wedstrijd gespeeld. Dat vond ik eigenlijk heel zielig, dat hele verhaal. Mm. Je hebt het nu over... Dat, veldje, dat ene veldje langs het spoor? Nou dat is zondag volgens mij toch? Nee, dat is zondag ja. Zondag. Oh, de, oh die spelen nog? Nee, die zijn al klaar in, die zijn vorig, uh, vorig weekend uit de na-competitie uh, ja. ja. Martijn, weet jij nog hun laatste competitiewedstrijd? Ja, dat was het tegen jullie hè, fijn. Oh, ja. Ja. oh ja. ja. Gaat vooral dat de boek zeker, in hè? Toen heb je zeker een keer gewonnen. Ja, ja, goed. Uh, hey, moet gebeurt... ik de ranglijst er even bij pakken, Roy? Uh. Martijn, wat er gebeurd is op dat RCH-toernooi... dat was een toernooi ja. voor een, een kindje van tien dat overleden was... en waarmee ze geld voor kanker wilden bijeenhalen. Ja. Dat is niet zo leuk gelopen, hè? Nee, er is uh, uh, tijdens twee wedstrijden is er gedoe geweest. En uiteindelijk is het uh, uh, na de wedstrijd uh, RCH tegen Allianz... Uh, de A1-elftallen is, uh, is dat uit de hand gelopen. Maar het was de A2 de van de Allianz, die, hoor. Uh, de A2. De, de scheidsrechter die heeft een, een, een, een, een klap gekregen. En, um, ja, goed, uh, er stond gisteren een heel, heel stuk in het uh, armverzakblad. En uh, daar reageerde Alliance Allianz uiteindelijk op. Of uh, RCA bedoel ik. Uh, wat alleen niet zo niks is, dus dat, uh, dat RCA uh, in eerste instantie... Uh, uh, de schuld ook grotendeels bij de scheidsrechter neer, uh, neerlegde zonder... Um, uit te leggen of zonder uh, een statement te maken van um, uh, agressie tolereren wij sowieso niet. Uh, maar goed, gisteravond kwamen ze daar alsnog mee. Zulke dingen, um, uh, en helemaal op zo'n toernooi, is natuurlijk gewoon te belachelijk voor woorden. punt. Maar wat is dat nou? Is dat de verword verwording van de maatschappij? Hoe zie jij dat? Um, ja, ik denk dat het, dat het grotendeels ook te maken heeft met, met, met waarden en normen. Uh, zelf ook, ik sta zelf ook uh, natuurlijk uh, regelmatig langs de lijn. Als je af en toe hoort wat er allemaal over het veld heen geschreeuwd wordt. Dat, gaat, dat, dat, dat, dat is het begin al, dat gaat nergens over. Ja goed, dat, dat tegenwoordig de, uh, de lijn tussen uh, uh, iemand een klap op zijn neus uh, geven of niet. Um, zo, zo, zo dun geworden is, zo vaag. Ja, wat dat betreft het einde is zoek. En we hebben natuurlijk drie jaar geleden dat... Uh, uh, dat geintje ga toe gaat met die uh, bij van buitenboys mm -hmm. Er is een heel veel aandacht aan besteed Maar je ziet altijd dat het weer langzaam weg hebt En dan heb je die excessen weer Gelukkig zijn het excessen, maar het is niet goed te praten Kijk Martijn, je hebt het nu over de klap op zijn neus Maar ik vind de, de aanleiding waar hij rood voor geeft Die vind ik al zwaar genoeg zeg maar En ja, ik vind dat, vind dat, ik dat mee... daar veel en veel harder tegen opgetreden mag worden Ja, dat vind ik ook Justin, wat is jouw mening over dit hele gebeuren? Nou, ik, ik probeer het een beetje te volgen, maar ik heb het hele verhaal gemist, denk ik. Dus, uh... dus bij een uh, toernooi uh, voor een jongetje met uh, een uh, heel ernstige ziekte, uh, met, uh, wat begint met de K, ja. uh, is een wedstrijd geweest. En daar vond een speler, een gastspeler, geen lid van de KVW, geen lid van RCA, Ook nog, die vond het nodig om de scheidsrechter met dezelfde ziekte toe te roepen. Ja. Die krijgt daarop di direct rood, wat in mijn ogen 100% terecht is. Tuurlijk. Daar ga ik met Henny na de uitzending nog wel even over discussiëren. Nou, ja, uh, dus, uh, Laten we la la houden dat dat terecht is Maar inderdaad uh, de, de agressie op de Tuurlijk, je, je roept wel eens wat uh, Voetbal blijft een emotionele sport en, en Ik heb zelf zaterdag Geel gehad omdat er een grensrechter vond dat, uh, dat ik mijn benen op deelde bij een inworp Ik zei nou je staat de goed te vlaggen En nou loop je met de naaien Waarop je weer zijn vlag omhoog steekt En, uh, en... de scheidsrechter vertelt wat ik heb gezegd Ik zei nou scheids, het blijft een emotionele sport En hij had toch bijna gele kaart Ik zei nou ja niet een staande ovatie. Ja goed, je mag het niet doen. Maar het blijft wel emotie. en, en Het scheldwoord is, is daarin wat anders. En dat gaat een stapje verder. Um, maar er is meestal... en dan wil ik het niet goed praten... maar er is meestal een bepaalde opbouw... Uh, van, van situaties... waaraan... wat eraan vooraf gaat. Uh, waardoor het punt wordt bereikt... dat er een overtreding wordt gemaakt. Of... Um, dat je een felle discussie krijgt en dat je daarbij de ziektes over het veld heen gooit, ja, dat hoort niet. Uh, en zeker niet op zo'n toernooi. En zeker niet op het een vriendschappelijk toernooi is. Wat ga je doen in het weekend, Martijn? Hm? Um, nou, ik, de. We, uh, we, uh, uh, ja. we zijn zondag bij Edo. We zijn zondag bij HBC. Uh, want HBC, die, uh, ja. uh, uh, nou, het is in dit weekend. Ja. Um, tegen VVA. De eerste wedstrijd werd op VVA gewonnen met 1-0. Slechte wedstrijd overigens. Oh. Maar die moeten uh, ze kunnen hebben, toch? HWC moet kunnen winnen. Ja? Nou, ik, uh, ik vind het moeilijk, hoor. Uh, VVA uh, is ook niet gevaarlijk, maar staat achterin wel echt als een huis. Uh, afgelopen zondag ook, uh, Ronnie Nolles inmiddels uh, 35 plus goals natuurlijk dit seizoen. Ja. Uh, gewoon niet gezien omdat hij gewoon uh, compleet geïsoleerd wordt. Ja, maar Martijn, en ABC heeft uh, dat heel moeilijk mee. Martijn, dat hebben, we, dat hebben we toen tegen Schoot ook gezien. Toen, toen heb ik ja. naast jou gestaan. En ja. uh, tijdens die wedstrijd hebben we, hebben we die spits eigenlijk ook... Uh, ...geen moment goed aan de bal gezien in de juiste positie. Ik heb, ik heb zelf met jou ook nog toevallig uh, spaan -Woude mogen bekijken tegen spaan -Woude. Oh ja. Dan heeft hij eigenlijk ook niks laten zien. De momenten dat hij het moet doen, dan, dan staat hij er gewoon niet, lijkt wel... Nou, nee, het, is, het is ook zo dat uh, uh, hij, mist, uh, hij mist een stukje aanvoer. Er komt heel weinig uh, uh, bij hem terecht. En ja, goed, als hij in balbezit bal bezit, wil komen, wat jij zegt, dan, uh, dan moet hij vaak naar het middenveld terugzakken. Ja, ja daar is hij niet gevaarlijk. Ja, ja. Zo'n speler is het niet. Ik vind op de linkerkant loopt een goede voetballer rond, maar die, die komt te ver naar binnen en te veel naar binnen. Ja. Uh, ja. Goed, uh, we, gaan, we gaan het meemaken. Ja, absoluut. Uh, nou goed, in wat het uh, jullie wel eventjes gehad over Zand uh, Zandvoort dat, uh, dat er helaas geen, uh, geen uh, promotie is. Oh jee, oh jee, Sst. Sst. Ja, nee, nou, ik, ik, ik schuif just, even ik, een stukje ja. op. Jus ja, ja. en ik hebben van de week er al, uh, er al eventjes over gehad. Ja, we zouden uh, elkaar nog even bellen, maar het <laughs> is misschien nog wel even beter van niet. Ja, uh, uh, <laughs> uh, <laughs> het is <hijen> <al> <hijen> wel erg oh, diep. Ja, dat snap ik. Het is wel erg diep. Nee, wat wel zo is, komend jaar hoef je ze niet zo te rijden. Uh, want alle clubs uit de vierklasse die uh, via vier de na-competitie uh, konden promoveren naar de derde klasse, die zijn gepromoveerd. Ja, het is gek huis. Ja, dus volgend jaar heb je uh, VSV, erbij, je hebt Hoofddorp erbij, je hebt Uno erbij. Wordt wel een ouderwetse, ouderwetse uh, uh, regio-competities. Ja. Uh... ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Uh, goed. Dus, uh, wat anders dan uh, richting uh, Amsterdam-Noord of uh, weet ik veel wat. CTO-70 uit, al wat lastig. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Dankjewel Martijn, fijn weekend. Alsjeblieft. Goed weekend. Goed hey, weekend. jongen. Voordat we muziek gaan draaien, zouden we eigenlijk eventjes uh, de plek moeten innemen van Joop van, West van de uh, Zandvoortse Courant. Want op dit moment gebeuren er natuurlijk uh, prachtige dingen in Zandvoort. Om maar even te beginnen. Imke en Wessel van der Aar hebben het afgelopen weekend een bijzonder succesvol Nederlands kampioenschap jeugd gespeeld. Imke werd in Tilburg maar liefst drie keer kampioen en Wessel deed met twee nationale titels niet veel onder voor haar. Imke is eerstejaars onder 19 en Wessel komt uit in onder 15 single... en mixed en onder 17 dubbel. Prachtige resultaten. Die familie van de Aar gaat maar door met goede resultaten. Het is in uh, badminton, toch? Ja. ja. Schitterend is het, hè? Nou, de spanning in de KNL-TB-eredivisie gemengd... dat is natuurlijk ook prachtig. Het is spannend in die eredivisie... waar de kampioen van vorig jaar, tennisclub Zandvoort, opnieuw aan deelneemt. Zandvoort had thuis de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen van Levenberg en de tweede met 4-2 in Den Haag verloren van Leimonidas. Tot zover niet veel aan de hand. Vorige week woensdag echter werd op Tennispark de Glee opnieuw met 4-2 verloren... nu van het Amersfoortse Alta. Leslie Kerkhoven wist toen van Nicole Thijssen te winnen, 6-1, 7-6... en het andere punt werd door middel van het damesdubbel binnengesleept, 6-4, 6-3. Alle andere partijen gingen verloren. Maar er zijn nog allerlei kansen... en de nummers 1 tot en met 4 spelen komende zaterdag en zondag de play-offs... op Tennispark de Glee... De winnaar mag zich landskampioen 2016 noemen. Dus naast al het autosportgeweld ook leuk tennis, dat is duidelijk. Nou, over het voetbal hebben we het gehad. Justin Luiten, gaat het volgend jaar lukken of wordt het weer niks? Um, we hebben... Ik vind dan het dan wel we, heel cru hoe je die stelt. Uh, <laughs> we hebben met elkaar bijeen gezeten al. En, uh, dat is vrij kort op, op, op de teleurstelling natuurlijk. Maar uh, goed, uh, de, als de neus de kant op gaat staan volgend jaar, dan... Uh, dan uh, zijn wij zeker weer een van de, van de gevaarlijkste titelkandidaten. En dan denk ik dat we, dat we een hele grote kans maken om te promoveren. Zou het helpen als er wat meer mensen uit Zandvoort zouden komen kijken? Want dat viel me enorm tegen. Altijd. Uh, maar goed, het, het, het, ja. natuurlijk ja. zou het helpen. Alleen... Uh... Het is zo dat... Uh, SW Zandvoort is niet meer zoals vroeger zandvoort Meeuwen en Zandvoort-75 echt een... Ja, precies Club van het dorp. Precies. En uh, je hebt ook niet meer die derbies tegen elkaar. Want dat trok natuurlijk, dan liep het hele dorp vooruit. En als je nu kijkt naar Spakenburg tegen IJsselmeervogels. Nou echt. Het hele dorp wordt drooggelegd. Er komt niemand het dorp in of uit zonder uh, toegangsbewijs. Of, of weet ik veel wat. Uh, nou hoeven we dat natuurlijk niet te hebben. Maar het leeft daar wel. En, en waarom kan het hier niet weg gaan leven. En als wij het uh, goed doen. Dat zag je ook al lopend seizoen. Uh, we deden mee bovenaan. En dan werd het geleidelijk aan het wat drukker. Uh, maar het moment dat, dat het. Moet, dan, dan, dan niet. Ja, het is jammer. Ja, het is heel jammer dat het niet gelukt is. Aan de andere kant, uh, Roy, ook Allianz heeft weer gefaald. En, en hoe? Ja. Ja, ja ik uh, heb uh, de eerste 40 minuten van de tweede wedstrijd gekeken. En uh, Even los van of de grensrechter het elke keer bij het juiste eind had, of dat de scheidsrechter het, oh, het elke ja. keer bij het eind had. Oh, ja. Hey, eerlijk is eerlijk, van beide, partijen, van beide kanten. Een bal die een meter binnen de lijnen is... kan je nooit uitgeven. Ja, ik heb het gelezen. En ja, Ik heb erbij gestaan, ik heb het zelf waargenomen. En ja, in dit geval moet ik dat echt wel gelijk geven... dat de scheidsrechter en de grensrechter... af en toe een klein beetje ernaast zaten. Uh, maar dat neemt niet weg... dat er gewoon heel slecht gevoetbald wordt. Maar het is zo'n jong team. Het zou ook misschien wel te vlug geweest zijn. Ja, en... Uh, los dat het een jong team is... Uh, ja, is, Haarlem nog, is in Haarlem Allianz, uh, want niet alleen in Haarlem, ik denk in de hele regio. Uh, bij Zandvoort uh, noemen ze zichzelf gekschillende haaien. Maar dat zijn het af en toe ook. En een haai bijt niet alleen, maar die kan ook heel hard slaan met zijn staart. En uh, Allianz is, uh, toen ik daar binnenkwam, was het eerste wat mij opviel hoe lief we allemaal met elkaar ja, omgaan. Ze zijn niet gemeen genoeg. En dat lief voor we met elkaar omgaan merk je niet alleen buiten het veld, maar vooral in het veld. En dat vind ik echt een nadelige eigenschap binnen Allianz. Uh, er is op dit moment een uh, nieuwe hoofdjeugdopleiding aangesteld bij Allianz. Daar hebben we gesprekken mee gehad inmiddels. En die heeft ook aangegeven dat dat wel een van de dingen is waar we toch als voetballers iets voor iets moeten veranderen. Nee. Oké, okay, er komt een kiepersdag aan, 12 juni. Dat wordt een ongelooflijk leuke dag. Ja. Wat staat er allemaal op het programma? Wat doen jullie? Wij, uh, allereerst uh, kunnen we die Keepersdag niet organiseren... zonder een aantal uh, mensen binnen de club, maar ook buiten de club... die uh, ons een warm hart toedragen. Uh, denk aan het Haarlemse bedrijf Dopper. Wat niet alleen een bedrijf is, maar ook nog een uh, goed doel steunt. Uh, die heeft uh, aangeboden om, sponsor, om, om als sponsor voor ons uh, aanwezig te zijn. Waar we heel dankbaar voor zijn... Wat uh, is het goede doel trouwens? Uh, de dopper die uh, levert bij, uh, voor, voor elke verkopen, verkopen, verkochte fles dopper, wordt geld geïnvesteerd in een project in, uh, in Afrika voor waterputten. Oh, leuk. Dus wat dat er gaat, uh, ja, het is uh, een maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Mm -hmm. uh, die toevallig ook binnen Allianz geleden er zit. Dus ja, dan kom je heel makkelijk in de... Je, kom je in de buurt van zo iemand en dat is alleen maar gunstig. Ik heb jou in de, in de aanloop van die trainingsdag een aantal keren fliks horen sputteren. Ja. Want het is wel een... <laughs> dit klinkt dus mooi. Dus ja. Ik ja. ga nu even luisteren. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, de, ja, je weet zelf hoe het gaat. Uh, en Justin weet het ook. Als je iets wil organiseren, loop je vaak tegen deuren aan die nog half open staan of al half dichtgegooid gegooid worden. Nou, of op slot gedaan worden voor of, je neus. Uh, ja, voor je neus op slot ja, gedraaid worden. Duidelijk. En uh, jullie weten allebei... is geen ander hoe ik in elkaar zit. <laughs> <laughs> en die deur die gaat open. goed ja, Goedschiks ja, ja, ja. of kwaadschiks. Ja, ja. En ja, soms ga ik iets te snel over... in, uh, in het schoppen tegen de deur. Mm -hmm. uh, ja, dat is voor mij... een leermoment. Maar uiteindelijk... gaat het erom dus, uh, dat I we voor de keepers... een leuke dag gaan organiseren. En uh, nu een week voor het evenement... zijn alle plooien glad gestreken. Gisteren de laatste bevestiging... gekregen dat de bestelde spullen... allemaal binnen zijn... Dus ja, behalve van het weer kan ons niks meer tegenzitten. Als mensen komen kijken, wat zien ze dan? Wat is de volgorde? Wat zijn uh, We hebben een, uh, het programma opgedeeld in twee delen: een ochtendgedeelte van anderhalf uur en een middaggedeelte. In het ochtendgedeelte zie je voornamelijk techniek uh, met spelhervattingen en uh, hoge ballen. Wat we dan uh, voor de pauze gaan afronden in een complete oefening waar alle onderdelen in terugkomen. En na de pauze gaan we het met name op duiken. En het lage werk gaan, we, gaan we ons richten. En ook dat gaan we rond twee uur weer afsluiten met een uh, complete oefening. En uh, ja, daarna staan er nog wat dingetjes op het programma waar ik gewoon nog niks over ga zeggen. Ja, maar je zit hier om dingen te vertellen over ja. die dag. Kom op, nou eens. Nee, dan ik, moet je toch komen kijken, hè? Als, ja, nou, als ik het zo hoor, hoor. Dan pas je helemaal niet binnen de club. Hoezo pas ik niet binnen de club? Nou, onder de club wat te liever. Jij trapt die deuren gewoon in. Dat kan natuurlijk niet. Uh, nee, maar ja, maar dat zeg ik net. Gelukkig hebben we nu een nieuwe, een nieuwe hoofdjeugdopleiding. En ik keur het de persoon goed. Van Tony Waasdorp. En die is ook meer van, uh, van het echte voetbal. En, uh, ik heb het niet over voetbal. Ja, nee, maar <laughs> Ik heb het over deuren die je trapt. Die deuren die moeten wel eens open. Ja. En soms moet je ze ook weer dicht trekken achter je. Net, net als het, ski, hè? Op het voetbal uh, Op het voetbalveld moet je niet alleen maar knuffelen. Moet je niet. Uh, uh, sorry <laughs> zeggen tegen je, tegen je tegenstander als je een correcte schouderdeal geeft. En ja, dat zijn dingen die wij bij Allianz nog wel kunnen leren. Hey, en hoe is het met deze deur? Dit is het eerste. Beners. Open deur in de trappen, dit. Uh... Beners gebeuren bij Allianz. Maar het is ook het laatste. Hoe bedoel je? Oh, dat, dat riep jij. Die, uh, die deur is uh, open of gaat die ook dicht? Die deur is open. Maar uh, we gaan eerst even kijken hoe deze dag verloopt. En. Uh, daar, ga, daar hangt het helemaal vanaf. Dan gaat hij weer dicht. <laughs> ja, dat ligt eraan. Ik, uh, ik wil gewoon een goede evaluatie hebben, ook met de deelnemers achteraf. En uh, daaruit gaan we beslissen of we, een twee, of we de volgende Keepersdag gaan organiseren. Voor kinderen die van Keeper houden of zullen gaan houden, is het in ieder geval een geweldige dag. Want ja. er zijn twee toppers, absolute toppers. Ja. En de, naast de, de twee toppers van buiten de club... Uh, hebben we vijf trainers en vijftien uh, junioren en senioren spelers bereid gevonden om te komen assisteren. Ik moet streng zijn, we hebben nog vijftien seconden. Oh, in die oh, vijftien seconden zeggen we nog één keer de naam van de toppers. Uh, Kelly Steen en Serge van der Ban. Hartstikke leuk, veel succes met je training. Dankjewel. Dit was het eerste uur. Water. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.